8 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. CDA-lijsttrekker Van Haarsma Buma denkt dat VVD-leider Rutte en PvdA-lijsttrekker Samson met z'n tweeën al in potlood een afspraak hebben staan. Buma reageerde in Nieuwsuur op een uitspraak van Rutte die gisteren stelde dat het slecht nieuws voor Nederland is als de PvdA de grootste partij van Nederland wordt. Eerder op de dag twitterde PVV-leider Wildersal dat een paars kabinet van VVD, PVDA en D66 in de grondverf staat. SP-leider Roemer zei later dat hij daar ook van uitgaat. In het tv-programma 1 voor de verkiezingen ontkende Rutte de aantijging van Buma. Rutte zei dat hij zich altijd kapot heeft geërgerd aan partijen die de buit al leken te verdelen. Hij noemde dat een belediging voor de kiezer.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 In een voorstad van Athene vielen vrijdag zo'n 30 aanhangers in uniform buitenlandse straatverkopers lastig. Ze vroegen hen om hun papieren en vernielde kraampjes en handelswaar. Er waren ook twee parlementsleden van Gouden Dageraad bij betrokken. Gouden Dageraad haalde bij de verkiezingen in juni 21 zetels in het Griekse parlement. In het noordwesten van Nicaragua zijn ongeveer 3000 mensen geëvacueerd nadat een vulkaan as en gas begon uit te stoten. De autoriteiten hebben militairen naar het gebied gestuurd... maar honderden mensen waren al uit zichzelf weggegaan. De vulkaan begon gisterochtend te rommelen... kort nadat er explosies waren gehoord. Rond de vulkaan hangt een dikke rookwolk. Het is een van de actiefste vulkanen van Nicaragua. De afgelopen jaren zijn er geregeld kleine erupties geweest. De protestbeweging Occupy gaat vanmiddag in het centrum van Utrecht... stempassen verbranden...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 In Londen werden 10 gouden, 10 zilveren en 19 bronzen medailles behaald. Vandaag tijdens de laatste dag van de Spelen komen geen Nederlanders in actie die nog een medaille kunnen pakken. Vier jaar geleden in Peking won Nederland 22 medailles. Vanavond is de sluitingsceremonie van de Paralympics en de Nederlandse sporters vliegen maandag van Londen naar Rotterdam en daar worden ze gehuldigd. De organisatie van de US Open heeft het programma aangepast vanwege noodweer in New York. De halve finale bij de mannen tussen de Servische titelverdediger Djokovic en de Spanjaard Ferrer werd gisteren na een set afgebroken en verplaatst naar vandaag. De finale staat nu voor morgen op het programma. Eerder werd al bekend dat de vrouwenfinale die gisteren zou worden gespeeld wordt verplaatst naar vandaag. Het weer, vandaag is het zonnig, met temperaturen boven 25 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. Morgen meer stapelwolken en kans op een bui. Wel blijft het zomers. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal. De euro, het ESM en de BankenUnie kosten elke Nederlander een vermogen en Nederlands zeggenschap. Ga daar niet mee akkoord. Kies Partij voor de Dieren.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 In grote groepen zullen ze ons land overspoelen vanuit Rusland en het oosten van Duitsland. Luidruchtig en onrustig, zo meldt Fred Hustings van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zo zullen ze stedelijk gebied, uiterwaarde, bosranden en singels bevolken. Zwarte mezen en naar verwachting met z'n duizenden. Kijk, de zwarte mezen hebben wij ook gewoon... Het is een heel normale standvogel die hier broedt en het hele jaar te zien is. Zomers vooral in naaldbossen en zwinters in de tuin bij de voedertafel. Maar de luidruchtige kliek die nu naar hier onderweg is... bestaat uit veelal jonge vogels uit het noorden en oosten... die op zoek zijn naar fijne plekken om te overwinteren. Dat kan in Nederland zijn of nog wat zuidelijker. En de beste plekken om ze te zien of te horen... zijn locaties waar ze open gebied moeten oversteken. En dat doen ze niet heel graag. Het zijn niet de allersterkste en snelste vliegers. Dus langs bosranden verzamelen ze zich... om dan met z'n allen de open vlaktes over te steken. Hou ze dus in de gaten de komende weken. Zwart met witte kop en soms het kuifje omhoog. Goedemorgen en welkom bij een nu al gedenkwaardige aflevering van Vroege Vogels. Nee, niet Janine Ambring, die terugkeert, dat duurt nog heel even. Maar straks wordt hier in het Kapitol het startschot gegeven voor de verkiezing van de vieze 50. Waar we al jaren mensen in het zonnetje zetten die verduurzaming naar een hoger plan tillen en hun beste krachten wijden aan een beter milieu en een schonere wereld... moeten nu ook maar eens de meeste vieze in kaart worden gebracht. Die mensen die bij grote bedrijven, provincies en gemeentes aan de knoppen zitten... en daar willens en wetens verduurzaming tegenhouden... en op een of andere manier de natuur een hak zetten. Straks presenteren wij een lijst. En u mag daar de komende week uw stem op uitbrengen. Net zoals bij de Vogel Top 100 in der tijd en de Natuurgeluiden Top 40. U weet het vast nog wel. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit... Vroege vogels. Dat was het presto uit de Sinfonie in D-groot van de Duits-Nederlandse componist Christian Ernst Graaf. Die in de 18e eeuw werkzaam was als kapelmeester aan het Hof van Den Haag. Misschien zat hij daar wel in het torentje. Um, en Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, die heeft een thema gekozen vandaag. Muziek aan het Hof op de Buitenplaats of op het Kasteel. Nou, let u maar op vandaag. Um, hoe reageert de natuur op verschillende kleuren straatverlichting? Het NIO, dat is het Nederlands Instituut voor Ecologie, doet daar samen met Wageningen Universiteit uitgebreid onderzoek naar. Midden in de Nederlandse natuur staan op acht verschillende plekken op proef lantaarnpalen met rood, groen en witte ledlampen. Het onderzoek heet Licht op Natuur... en heeft als doel een kleurverlichting te vinden die de natuur het minst schaadt. Henny Radstaak is s'avonds naar één van die acht proeflocaties gegaan... samen met Kamiel Spoelstra van het NIO. Het was zo fantastisch nu, hè? Het is echt ah. fantastisch. Die dennenbomen dat, van zomeravond... dat is echt uh, nou, heerlijk. Is gewoon. We zijn uh, ja, in de Schemering, het is na zonsondergang, ergens op de Veluwe... Aan een bosrand. En hier staan midden in de natuur lantaarnpalen. Dat is een heel gek gezicht. Jazeker. Ja. Uh, als je dat voor het eerst ziet, dan denk je van... Hé, uh, hey, wat is hier uh, gebeurd? <laughs> en ze stralen in dit geval een beetje een groen licht uit. Het is een beetje een aparte kleur groen, Camille. Ja, dat, dat klopt. Um, ja, we zijn dus in deze lichtproef testen we uh, drie typen licht. Um, dit groenachtige licht, um, we testen wit licht en we testen roodachtig licht. En, um, nou, de, de reden waarom deze lichtkleur uh, tot stand is gekomen is eigenlijk dat je graag licht wil hebben wat voor mensen nog nuttig is. Maar waar we bij bepaalde uh, kleuren ontbreken die eventueel schadelijk kunnen zijn voor dieren. En planten? hè? Ja, zeker. Ja. Want wij, wij meten de effecten van die drie verschillende lichtkleuren op zoveel mogelijk planten en dieren. Het effect op planten, dat zou je niet meteen verwachten? Nou ja, uh... nou, misschien groeien ze harder onder het licht. P Precies. En uh, wat je ook wel uh, ziet, is dat uh, bomen onder lantaarnpalen later een blad verliezen, omdat er steeds nog, uh, nog licht is. Wat ook aan de hand kan zijn, is dat de vraat van bijvoorbeeld insecten anders is als gevolg van het licht, waardoor de vegetatie ook wordt beïnvloed. Nou ja, goed, dat wil je allemaal meten natuurlijk. Nou, dus planten, insecten, ja. zoogdieren, ja. vogels. Uh. Vogels. Mm -hmm. ja. even kijken, misken mis ik nou nog heen? Nou ja, even ja. iets specifieker, vlinders, nachtvlinders, vleermuizen? Ja, nachtvlinders. ja specifiek nachtvlinders. Uh, ja, die worden hier gemeten met, uh, met kleine valletjes die hier s'nachts worden uitgezet. Uh, die verzamelen de hele nacht uh, nachtvlinders die, uh, die hier, hier rondfladderen. Vleermuizen worden dus gemeten. Dat doen we met uh, automatische vleermuisdetectors die we hier neerzetten in, in de bosrand. Um, muizen, die meten we dus ook, namelijk die cameravalk ook meegenomen. Ja. En als er iets is wat wij verwachten, dan is het ook dat um, de activiteitspatronen van dieren zullen gaan veranderen. Hè? Misschien dat muizen uh, onder, onder invloed van, van wit of groen licht, waar, waar ze toch relatief gevoelig voor zijn, dat die muizen uh, hun activiteitspatroon zullen, zullen inkrimpen, dus minder lang actief zullen zijn. Nou, een van de dingen die, die we ook meten is bijvoorbeeld um, de, de zangactiviteit van vogels. Dat doen we ook automatisch met zangrecorders. Um, hè, het kan zomaar zijn dat de vogels eerder gaan zingen. Uh, of gewoon s'nachts al gaan zingen als gevolg van het licht. Nou, dat zijn ook allemaal dingen die we wel meten. Zullen we even kijken bij zo'n Ja, zeker. Onder de paal wereldwijd is er nu een overgang van, uh, van traditionele verlichting naar ledverlichting. En het leuke van die ledverlichting is ook dat je uh, daarmee de kleursamenstelling helemaal kan bepalen. Uh, en dat, ja, dat geeft je gewoon de vrijheid om, uh, om, om, om het spectrum, hè, de kleursamenstelling van je, van je licht, gewoon uh, ja, uh, toe te snijden op de situatie waar je, die je wil verlichten. Het is een heel surrealistisch gezicht ja, aan het worden ja. nu het langzamerhand donker wordt. En die aparte groene... Lampen in het, uh, het bosland ja. ziet staan, hè? <laughs> ja, het is absoluut uh, bizar gezicht. Nou, je kan de zie zie het, uh, het witte licht. En uh, we kunnen wel zo een eindje die kant oplopen. En dan zul je het rode licht ook nog zien. Er moet een, uh, een beddetector bij, hè? Nou, dat, is, dat is er een, hè? Ja, zeker. Ja, dat zijn uh, laadvliegers die hier, uh, langs de bosrand jagen. Vliegers, dat is een bepaalde soort vleemuis. Ja, zeker een soort vleemuis inderdaad. Ja, ja, een wat grotere soort. Uh, die jaagt ook op wat grotere insecten. Hij vliegt uh, niet zo heel erg hoog. Hij vliegt een beetje traag ook. En uh, hij uh, maakt uh, flink harde pulsen. Zo soort. Ja, we zou moeten zien dan. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja, Als we even wachten, dan zien we wel. Kijk wat hij is. Uh, hij komt van vooraan nu. Dat oh, ja, ja, daar heb je hem. Daar vliegt hij over ons hoofd heen. Ja. Nou, we lopen nu richting de masten met... Het witte licht. Ja. En daar verderop zie ik al het rode licht. klopt. Ja. Het red light district. Ja. <laughs> Hoor je dat? Ja. Dat is een jonge boshouw. Oh. Dat gepiep, hè? Ja, dat ja, te... ja, ja, ja. Je kan ook goed horen dat het een boshouw is. Ja, precies. Dan maakt hij echt een ellachtig geluid. Ja. Hier is in ieder geval wel een krekel of een springkaan die nee, bij het trooien licht ja? euh, zich lekker voelt. Ja, zeker. Ja, er zit een, um, een grote groene sabelspringkaan. Oh ja, ik wil even een detector over maken. En dan zag jij dat is de, de groene sabelspringkaan? Ja. ja. Geweldig. Nou, laten we even teruglopen weer naar waar we begonnen via het witte licht... Naar het groene licht. Ja, wat, uh, wat we dus ook gedaan hebben is... Uh, we hebben nestkasten om die land te aanpalen uh, heen uh, opgehangen in het bos. Het leuke van die nestkasten is dat er vogels in gaan broeden. Zoals pimpelmezen en koolmezen. En ook al um, uh, boomklevers en, uh, en bonte vliegenvangers. En omdat je zo makkelijk bij de nesten kan komen en die zo goed kan bekijken... kun je precies bijhouden wanneer die eieren gelegd worden. En, wanneer, en hoeveel er te zijn. En wanneer de jongen uitkomen en wanneer ze uitvliegen. En dat willen we heel graag, omdat we ook verwachten dat uh, vogelsoorten de timing van, hun, uh, van het broeden, van de reproductie, dat, dat ze dat gaan aanpassen als gevolg van dit licht. En dat komt vervolgens weer omdat uh, uh, dat licht kan, kan maken dat die vogels al eerder in het voorjaar denken dat het langere dagen zijn. Want het heeft gewoon puur te maken met het licht wat s'nachts uh, aanwezig is. Komt er nou straks over vier jaar, als het onderzoek klaar is, één Bepaalde uh, kleur licht uit die heel erg geschikt is om uh, als straatverlichting, met name in natuurgebieden te fungeren, waarbij geen enkele soort een negatieve gevolg ondervindt? Nou, dat is vrijwel zeker niet het geval. Uh, we verwachten zeker dat verschillende soorten en soortgroepen echt anders reageren op die lichtkleuren. Dus je moet je echt voorstellen dat je. Dat die kennis die we hiermee opdoen, dat het een soort van gereedschap wordt... om heel specifiek in de toekomst in bepaalde situaties gewoon te kiezen voor een bepaalde lichtkleur. En die keuze hangt dan vervolgens weer af van de soorten die je op, op die plek wil beschermen... en waar die soorten dan gevoelig voor zijn. Lachflindertjes hier onder de ja. groene lamp, hè? Ja, precies. Inderdaad. Ja. Valt ja. ineens op? Ja, dat is leuk inderdaad dat je dat nou zo goed ziet. En die lamp die staat al een tijdje aan, dus er hebben zich aardig wat dieren verzameld. Ja, nou, we zullen eens even kijken of daar een vleermuis van gebruik maakt. Die eet die motjes weer op. En als je straks al die gegevens die nu allemaal door dit soort apparatuur verzameld wordt... allemaal over elkaar legt, dan krijg je daar een beeld van. Ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, ja, ja, ja. Dan hebben we wat meer licht op de natuur. Uh, precies, zo is dat. Ja. Dan weten we uh, veel beter welke uh, effecten verschillende lichtkleuren hebben. Muziek op de buitenplaats Amerongen. Het menuetto uit de klaviersonate in D. Groot van de Duitse componist Johan Christian Bach, uitgevoerd door Michael of Michael, denk ik. Borgsteden op klavesymbol. Als je vanuit de drukke stad een hortus of botanische tuin binnenstapt... dan waan je je in een andere wereld. Eerst baan je je een weg tussen tropische lianen... dan wandel je in de woestijnhitte tussen manshoge cactussen en even later vergaap je je aan rekken vol exotische orchideeën uit Nieuw-Guinea. Die planten zijn natuurlijk allemaal ooit naar Nederland gekomen... en daarom kan er achter elk willekeurig plantje een heel verhaal zitten. Anne Martens is in de Hortus Botanicus in Amsterdam... en ze spreekt met Arend Wakker, plantenkenner in hart en nieren. Arend Wakker, we staan nu in de Hortus van Amsterdam. Ja. Je hebt wel een goede naam voor dit programma. Oh, Wakker, ja. Ik bedoel, dat hangt door... En Arend? En Arend, ja, inderdaad. Jij bent van huis uit geoloog ja. en nu... Ik ben plantenkenner en plantenenthousiast. Ik ben sinds tien jaar rondleider in de Hortus Botanicus. Waarbij ik ook mijn geologische achtergrond nog gebruik. Omdat die drie dingen, de evolutie van planten, dieren en van de aarde... die kun je niet los van elkaar zien. We kunnen hier zo via de woestijnkas doorlopen naar de tropische kas. Want daar staat welke bijzondere plant? Onder meer de kentia palm. En daar ga ik je zo wat over vertellen. Dat is zowel een bijzondere plant als een hele gewone plant. Oké, okay, ben benieuwd. <laughs> De gaan schoonmaken. <laughs> Wat hier is nagebouwd, is natuurlijk het tropisch regenwoud. En daartussenin staat hier ook een, de Kentia palm. Het is een um, palm met een uh, hele lange rechte steel. En er zitten allemaal een soort lijntjes op. Ik denk dat dat ook oude bladinzetten zijn. Ja, en ruimte. helemaal bovenin zie je een pluim van dikke stengels... met aan de zijkanten de bladeren. Ja. Echt zo'n typische palm? Deze palm die komt in de natuur maar op één plek op aarde voor. Eén eiland, Lord Howe Island. En dat ligt in de stille oceaan, voor de kust, een paar honderd kilometer voor de kust van Australië. Ten oosten van Australië? Ja. En uh, op dat eiland er komt nog een palm voor, die is er nauw aan verwant. Dat is de krulpalm. Die <lacht> is sterk verwant aan een palm die op het vasteland van Australië groeit. En... De geschiedenis van dat eiland is eigenlijk ook nog niet zo oud, want het is een vulkanisch eiland. Dus toen die vulkaan boven water kwam, toen had je daar alleen maar lava en basalt, daar groeide helemaal niets. Natuurlijk kwam daar vanuit de omgeving, kwamen daar zaden op. Er gingen vogels eh, gingen daar even uitrusten die wat uitpoepten. En op dat zure gesteente, dat vulkanische gesteente, daar vestigde de aanvankelijk die palm die precies overeenkwam met die palm op Australië. Maar op een gegeven moment werd dat eiland werd een beetje ouder en op de randen van het eiland daar begon zich afbraakmateriaal te verzamelen. Met name kalkrijk sedimentgesteenten en daar ging die palm zich natuurlijk ook vestigen. Nou, door die kalk in de ondergrond begon die vroeger te bloeien. Als je nou twee van die populaties hebt die op verschillende tijden gaan bloeien, dan krijg je onderlinge bevruchting tussen de bomen die gelijk bloeien. Dus dat maakte dat die twee groepen palmen langzaam uit elkaar begonnen te groeien... totdat je daar twee aparte soorten uit voort hebt gekregen. En de Kentia palm waar we nu voor staan... is de boom die zich gespecialiseerd had op dat jongere sedimentgesteente op Lord Howe Island... En die uh, andere palm staat hier ook? Nee, die die nog op het originele gesteente nee, staat? palm die staat hier niet. En is er ook nog een term voor die uh, soort evolutie? Dat noem je sympatrische evolutie. Sympatrisch dat betekent letterlijk? Uh, in hetzelfde land. Okay. Patria is vaderland, dus sim, hetzelfde vaderland. Twee soorten splitsen zich af van een moedersoort in hetzelfde gebied... Je zou kunnen zeggen dat dit een succesverhaal is, want je hebt nou twee palmen helemaal aangepast aan de beide omstandigheden op Lord Hoe eiland. Alleen Lord Hoe eiland is en blijft een vulkanisch eiland. En het lot van al die vulkanische eilanden is dat ze na verloop van tijd gaan wegzakken. Want de bodem waarop ze rusten, die zakt naar onderen. Hij verdwijnt het hele eiland onder water. In inclusief zijn begroeiing. Want hoe lang duurt dat nog? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Dat hangt ook heel erg af van ons eigen energieverbruik. Of de oceaanspiegel nou gaat stijgen heel snel of niet. Maar ook zonder de mensen zou dat eiland onder water verdwijnen. Ja, ja. Uh, nou zou daarmee, als uh, Lord Howe eiland dus onder water verdwijnt, het lot van de Kentia-palm helemaal bezegeld zijn. Maar de evolutie heeft nog een hele rare zijsprong gemaakt. Het is namelijk de meest uh, verkochte kantoorpalm in Europa. Echt? Ja. En in heel veel. Moderne kantoorlandschappen, daar vind je in de bloembakken kentia-palmen staan. En zolang er nog ergens in de wereld banken en verzekeringskolossen staan... met hardwerkende grijze mannen die zich over cijfers buigen... Eh, zo lang blijft de kentia-palm nog in leven. Ja, hardwerkende grijze mannen. Ook u speelt dus een rol in de hele wereld der milieubescherming. Geweldig, de kentia-palm. Zo werd hij gered. We gaan er even uit. We gaan naar het, uh, het uh, nieuws... Uh, dat zo direct gelezen wordt door Renate Evers.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 VVD-lijsttrekker Rutte ontkent dat hij al een afspraak heeft gemaakt met PVDA-leider Samson, zoals CDA-voorman Buma beweert. U mag mijn agenda zien, daar staat geen afspraak in, zei Rutte gisteravond. Een aantal partijen, waaronder CDA, PVV en SP, denken dat VVD en PVDA uit zijn op het vormen van een paars kabinet. Maar volgens Rutte is dat onzin en is daar nu nog absoluut geen sprake van. In de laatste peiling van gisteravond zijn VVD en PvdA even groot met 35 zetels. De politie in Frankrijk roept de hulp in van de buurlanden Italië en Zwitserland... bij het onderzoek naar de moordpartij bij het meer van Annecy. Daarbij kwamen een Brits echtpaar, een oudere vrouw en een fietser om het leven. Mogelijk is de dader naar een van de buurlanden gevlucht. En de protestbeweging Occupy gaat vanmiddag in het centrum van Utrecht stempassen verbranden. De betogers stellen dat stemmen in het huidige systeem geen enkele zin heeft. Occupy strijdt tegen de uitwassen van het kapitalisme. Op het neuden wordt een workshop creatieve destructie van de stempas gegeven. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het kan nog steeds niet op met het zomerse weer, want net als gisteren volgt vandaag ook weer een zonnige en warme dag. Ja, het wordt zelfs nog iets warmer dan gisteren. Op dit moment is het nog niet echt warm. In het binnenland ligt de temperatuur rond een graad of 10. Verder is het wat nevelig en lokaal komen enkele mistbanken voor. In de eerste helft van de ochtend lossen de mist en nevel op. En de rest van de dag blijft het gewoon droog en is het ronduit zonnig. Daarmee wordt het op de Wadden zo'n 24 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen 27 en lokaal 29 graden. Er staat niet veel wind, een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En later draait hij wat meer naar zuid. Vanavond blijft het nog lang aangenaam warm buiten. Vannacht raakt het langzamerhand wat meer bewolkt. En later is in het westen ook kans op een enkele bui. Morgen maandag begint de dag met wolkenvelden en zeer plaatselijk een buitje. Smiddags is het overwegend droog, zijn een zonnige periode... en wordt het 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Geen jachtgeweren, maar de natuur beheren. Kies Partij voor de Dieren. Deze maand mag u weer kiezen. Spaar uw portemonnee.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 Dit was een oproep van aannemersfederatie Nederland.nl. Stem, woensdag D66. Alexander Pechtold. Maar luister nu eerst maar even nog naar uh, Vroege Vogels. Het is uh, vier minuten over half negen. Tijd voor uh, het Rad der Columnisten. Daar geven we even een stinger aan. Marjolene de Vos. Koos huis. Ja, Koos zit hier uh, live tegenover Maar Goedemorgen, Koos. Goedemorgen. Um, ja, de man die vooral bekend is van zijn natuurdagboeken in uh, Dagblad Trouw... maar ook uh, twee jaar geleden het, um, het boek schreef over de drie teens strandloper Twee ja. jaar terug was dat? Twee jaar alweer. ja. <coughs> en nu ver vertelde je me net dat, dat er een kans bestaat... dat dat uh, ooit in het Engels vertaald gaat worden. Ja, die kans oh. die bestaat, ja. En dan, wat <laughs> wordt dat dan? De three-two strandwalker? Nee, nee. The Wondrous Travels of the Sanderling. Dus drie Ritene oh. Strandlopen is Sanderling. Het klinkt een beetje zonderling. Ja, maar dat een naam. Dat wordt een mooi boek, zeg. Ja, ja. Ja. Maar daar is het nog even wachten op. Ja, ik, ik vrees dat het nog wel na, zeker een jaartje zal duren. Oh, okay. uh... Nou, dan eerst de kolom, maar. Oké. Hier is Koos de Brood voor de Zwijnen. Tante Green nam ons mee naar de Hoge Veluwe. Het was rond 1970. We hadden geen auto want mijn vader werkte bij het spoor, maar tante Gray paste soms een weekje op. Tante Gray had een kever. Zij boog zich over het stuur met haar neus tegen het raam. Mijn broer zat naast haar en las kaart. Mijn zussen bevolkte de achterbank en ik mocht in de kattenbak. Ik moest in de kattenbak. Geen idee waarom zo'n inwendige kofferbak kattenbak heet. Dan gingen we een eindje rijden. In die tijd reden de mensen een eindje. De Hoge Veluwe was meer dan een eindje rijden. Daar waren wilde zwijnen. Tante Gray zette de kever in een berm... en we beklommen een met hoge dennen begroeide heuvel om te piknikken. Het was meteen raak. We hoorden woest, gescharrel en gesnuif. We slopen onder de bomen door naar de heuveltop. Het gevroet en geproest kwam van daarachter. De laatste meters waren we indianen. Tante Gray waarschuwde fluisterend voor eenzame oude beren. Beren? Ja, dat waren de mannetjes. De vrouwtjes waren zeugen. Eenzame oude beren reed je aan flarden... Gelukkig konden we zo nodig bergafwaarts naar de auto rollen. We staken onze hoofden over de rand. Maar hoe we ook slopen, gluurden, wezen en fluisterden, we zagen de beer niet. Die liet zich niet schieten voor hij zijn huid verkocht had. We zagen ook geen zeugen. We pakten het helemaal verkeerd aan. Later keken we de kunst af van andere automobilisten. Je hoefde maar met de portieren te slaan of de zwijnen zwermden om je heen als yogi beers in Yellowstone. Ze waren gewend aan automobilisten met schillen en oud brood. De biggetjes jeesten razendsnel rond in hun gestreepte gevangenispakjes. Niet dichtbij die biggen, pas op voor de zeug. Terug in de veilige kever keek tante me wantrouwig aan. Wat eet jij daar? Oh, niks. Maar ik moest dit opbiechten. Brood van de grond, brood voor de zwijnen. Ik moest uitstappen en uitspugen. Tante Gre griezelde, broer en zussen lachten. Du Vals uit de gelegenheidsmuziek voor het toneelstuk L'Invitation au Château van de Franse componist Francis Poulenc, uitgevoerd door het Kamer -muziek Quintet... onder leiding van pianist Alexandre Tarot. De, de Blijdorp in Rotterdam is in bezit van vier ploegschaarschildpadden. Ze komen waarschijnlijk uit Madagaskar en zijn Erg zeldzaam. Er worden meer ploegschaars schildpadden illegaal via internet verkocht dan in het wild voorkomen. En dat is een trieste zaak. En daarom is er een internationaal fokprogramma opgestart om dit reptiel te beschermen. En Blijdorp is één van de drie dierentuinen die meedoet aan het project. Henk Zwartepoorten is de schildpadkenner van Diergaar de Blijdorp. En verslaggever Steven van der Hulst is met hem onderweg naar de zeldzame dieren. Ik haak de poffertjes... Ja, lekker, hè? Poffertjes in de dierentuin. Ja, daar, daar zorgen we zorgen ook goed voor onze, onze klanten, onze bezoekers. Dus uh, er zijn verschillende horecapunten, dus uh, men kan nooit zonder zitten. Hoort er allemaal bij. Hoort er allemaal bij, hè? ja. Wij moeten naar de Riviera-hal, hè? Ja, dat klopt, daar staan we nu voor. Ja. En dit is altijd de hoofdcollectie reptielen reptiele amfibieën geweest. Schuifdeuren gaan open. We gaan uh, de korte route. Korte route, daar hou ik van. De visjes in het aquarium. Visjes, schildpadden. Slangen. Anaconda's. Een vijver met hele grote kaimanssnoeken. Hier is het verblijf van de ploegschaarschilpadden. Voor het publiek zichtbaar in een grote terranium. Er zijn er vier, hè? Er zijn er vier. Dit zijn nog jonge dieren. Ze zijn allemaal variërend tussen de 12, 13 en 15, 16 centimeter. We zien er nu eentje uh, lopen. Hebben we geluk waarschijnlijk? Want ja, ze verstoppen zich graag of niet? Het zijn uh, dieren die... Voornamelijk in de vroege ochtenduren en de late avonduren zo aan het eind van de middag actief worden. En het is nu 1 uur s middags? Het is 1 uur s middags, dus ze zijn eigenlijk hun, hun hele natuurlijke ritme. Ze komen uit uh, noordelijk Madagaskar, waar het op dit tijdstip van de dag natuurlijk ontzettend heet is. Het is het noordelijkste stukje van het eiland waar ze oorspronkelijk voorkomen. daar is het dan heet en dan ga je eigenlijk uh, als schildpad ook niet lopen wandelen. Dan ben je veel te kwetsbaar. Ze hebben een heel bol schild op hun rug. Ja, dat is kenmerkend voor deze. Uh, er is ook de Madagascar Stralen schildpad van hetzelfde eiland. Die heeft ook zo'n bolle bolschild. En dat is eigenlijk voor die twee soorten heel typisch. De andere schildpadden zijn over het algemeen toch wat platter. Dus als je ze van de voorkant zoals je ze nu zien, ziet aankomen lopen... dan hebben ze net een halve bal. Hè? Voetbal, ja, ze ja. hebben ook zo'n uh, voetbalmotief, hè? die ja. vierkantjes. Ja, dat klopt. Ja. Zo'n WK-bal. Ja. En deze kan je niet schoppen? Nee, ja, dat doe je maar één keer natuurlijk. Maar dat gaan wij niet doen. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Dit is, dit is enorm zeldzaam wat we hebben in het wild. Uh, het is een soort die nooit een grote aantal in grote aantallen in Madagaskar uh, heeft voorgekomen. En de schattingen van 10, 15 jaar geleden lagen zo rond de 400, tussen de 400 en 600 dieren. Ze komen maar in een beperkt gebied voor. Maar het leefgebied verdwijnt door toerisme, de ontwikkeling van toerisme. En nu de laatste 10, 15 jaar met name door smokkel. Want deze komen ook uit de handel, hè? Deze zijn in beslag genomen in Hongkong, in Azië. En wat, Wanneer? Uh, twee jaar geleden al. En er waren ze natuurlijk nog een stukje kleiner. Het zijn echt jonge dieren die ze natuurlijk uh, illegaal smokkelen. En dat, uh, dat kun je met volwassen dieren van 40, 50 centimeter niet gaan doen. Dus die kleintjes worden in koffers en in zakken en in kleding verstopt. Had u deze al een keer in het echt gezien? Ik heb er ooit één keer, een jaar of 15 geleden, een gezien in de Jersey Zoo op de Kanaaleilanden. In Engeland? Zo. In Engeland, ja. Ja. ja. En hoe is dat dan, om er nu opeens vier... Te nou, ik, heb al, al, natuurlijk al, ik, ik zit hier al een postje en altijd wel een hele passie voor schilpadden gehad. En als je dan dit soort bedreigde dieren onder je hoede krijgt, want zo moet je dat eigenlijk noemen... dan is dat toch wel een bepaalde trots, waar je dan hebt van... Dit is een kritiek soort en daar mag ik mee werken. En dat, dat, dat hebben we heel sterk het gevoel hier nu in Blijdorp. Ja, want, want jullie doen mee aan een Europese fokprogramma, hè? Ja. En hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, er zijn nu al vragen gesteld van wanneer ga je nou kweken? Maar ja. dat, dat duurt nog een jaartje of zes, zeven zo lang? Ja, deze dieren zijn een jaar of vier, vijf oud en uh, ze moeten zeker wel 10, 12 zijn voordat ze echt geslachtsrijp zijn. En gaat dat dan vanzelf of moeten ze dan een handje helpen? Ja, daar moeten we ze wel een handje bij helpen in de zin van klimaatverandering, want heel veel reptielen en heel veel, nee, met name deze schildpadden ook zijn. Uh, gevoelig voor klimaatsveranderingen uh, in de zin van regentijd, tijd, temperatuurwisselingen en dat soort dingen. En dat boodsen wij hier ook na. En dat is ook een van de sterke kanten van Blijdorp geweest. We hebben de afgelopen tientallen jaren heel veel soorten reptielen gekweekt. En dat heeft ook meegespeeld in de beslissing of wij deze dieren hier zouden krijgen of niet. En onder welke omstandigheden doen ze het dan het best, zeg maar? Een tijdje droog houden en dan uh, een regentijd. En dat stimuleert die dieren enorm. Als ik nu zou gaan, uh, gaan sproeien, wat, wat we niet doen omdat het nu droge tijd is, dan zie je ook gelijk het gedrag veranderen. Dan worden ze actiever en denken, hé, hey, voorjaar, voedsel, partners. En dat, dat zit natuurlijk uh, gewoon aangeboren bij die dieren. En als de volwassen dieren uh, uh, dat dan merken, dat het weer omslaat, dat de, de, de regentijd aandient, dan gaan ze op zoek naar partners. Genieten er nog even van? Dat gaan we zeker doen. Mooie diertjes. Ja. En ik hoop het publiek ook dat hij ervan kan genieten, want het zijn echt ook heel mooie dieren om te zien. Muziek van de Nederlandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaar... die in 1692 werd geboren op kasteel Twikkel in Overijssel. Ja, dat valt helemaal binnen het thema uh, muziek aan het hof op de buitenplaats of op het kasteel. U hoort deze twee uur lang alleen maar muziek afkomstig van de buitenplaatsen... en uh, grote gebouwen in het groen. En dat is eigenlijk een beetje vooruitlopend op onze bijzondere uitzending van volgende week. Want dan zenden we samen met onze collega's van OVT... ...van de VPRO, vier uur lang uit vanaf uh, kasteel Groeneveld in Baarn. De vier uur lang natuur, milieu en uh, geschiedenis uh, rond dat kasteel. Oké, okay, nu zitten hier twee heren tegenover mij. Die ga ik eens even voorstellen. Wie is de grootste vervuiler van Nederland? Uh, wij starten vandaag, nu dus, precies... Met de vieze 50. Een verkiezing met daarin industriebaronnen, politici, wetenschappers en ook bankiers. En u bepaalt wie de grootste vervuiler is van ons land. Een jury bestaat onder andere uit milieuorganisatie WISE, Greenpeace en, vroege vogels, twee juryleden. zijn hier Peer de Rijk van WISE en Joris Thijssen, campagneleider van, van Greenpeace. Um, peer, de, de, de vieze 50, dat klinkt, heel, uh, dat klinkt niet heel aardig hè? Uh, wat, wat is het voor verkiezing? Nou, We willen benoemen wie in, in onze ogen in Nederland uh, duurzaamheid blokkeren. En ze, tegelijkertijd met, met deze actie, met deze campagne... ze ook een duwtje geven om uh, wat duurzamer te worden. Dus we bieden ze wel een kans om een, uh, het wat beter te gaan doen de komende jaar. Ja, maar, maar, maar die zou je ook zelf kunnen bepalen. Waarom dan zo'n verkiezing? De meeste verkiezingen zijn overigens positief natuurlijk, hè? De duurzame ja. Uh, ja. De, de, de nou, de lijst is... van trouw. En... Ja, het is in onze ogen belangrijk om ook te benoemen wat er nog misgaat. Op het gebied van milieu. En de, deze mensen op deze lijst zijn daar in bepaalde maat verantwoordelijk voor. Hebben vooral ook heel veel invloed. En hebben ook dus de kans om, als ze net zich iets andere keuzes gaan maken... Euh, binnen hun bedrijf, binnen hun organisatie... dan kan er ongelooflijke versnelling plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid. Dus met deze verkiezingen willen ze neerzetten, willen ze een gezicht geven. Ja. Um, het zit natuurlijk ook zit een beetje een grap element in... Uh, en dan hopen we dat er discussie op gang komt... en dat Nederland massaal mee gaat kijken, mee gaat discussiëren. Ook Zijn dit de beste mensen op zo'n lijst te staan? Uh, missen we kandidaten, enzovoort, enzovoort? Uh, en dan hopen we dat, nou, dat er iets op gang komt... doordat deze mensen geprikkeld worden om het wel anders te gaan doen. Ja. Joris, waarom niet gewoon uh, de vijftig de, de meest vervuilende bedrijven gekozen? Waarom nou juist die mensen... Nou ja, omdat... Um, kijk, een topman van Shell, die staat er ook op. Uh, Dick Benschop, kennen we allemaal wel als staatssecretaris. Tegenwoordig directeur van Shell Nederland. Um, hij staat op het punt om toestemming te geven aan zijn mensen... om te gaan boren in de Noordpool. Dat is het eerste grote internationale bedrijf die dat wil gaan doen. Dus ik vind wel dat meneer Benschop zelf persoonlijk... dat besluit moet nemen en dus ook best mag voelen wat de consequenties zijn van zijn besluit. Namelijk dat we een onontgonnen gebied... wat prachtig is met ijsberen en alles... nu gaan bedreigen met olieboringen. Dus daarom vind ik het wel goed... dat we gewoon heel persoonlijk worden bij sommige mensen. En dat zijn echte vieze rikken. Ja, die, want dat zijn echte ik, mensen... ik verwacht, ik verwacht ja. dat die terugkomen in de top 10 van, van de vieze 50. Ja. Uh, maar verder zijn er inderdaad, wat Peer al zei... een heleboel mensen die heel veel invloed hebben... soms ook wel hele groene geluiden laten horen... maar in naar onze mening toch nog steeds in grote meerderheid... Ja, vooral vieze dingen doen. En we hopen dat ze zich nu getergd voelen of uitgedaagd... om uh, hun best te gaan doen. En hopelijk volgend jaar op de, op de duurzame top 100 te komen... van trouw, die je ja. al eerder noemde. Ja, want dat zijn echt, het zijn echt de mensen die aan de knoppen zitten. Het zijn ja, natuurlijk... Ja. De, want uh, uh, ook de duurzaam top 100... je ziet natuurlijk ook bij bedrijven die het heel goed doen... dat dat ook vaak de, de... Nou ja, het, het resultaat is van kartrekkers uh, van binnen het bedrijf... die persoonlijke keuzes maken. Ja, en daardoor nee, dat daardoor ook aan dat er dus heel veel mogelijk is. Uh, ja. hè? Ik bedoel, het is inderdaad... Ja, het gaat me net om uh, welke kant je op wil bewegen en welke inzet je pleegt. En met deze verkiezing willen we dat ook nou ja, nogmaals een, een flink duurtje geven. Want dit zijn inderdaad de mensen die over tientallen miljarden investeringsgeld elk jaar beschikken. En als ze een, een deel daarvan zelfs maar elk jaar op een andere manier aanwenden dan ze nu doen... dan kan het allemaal heel snel gaan. Maar dan moet ze wel toe uitgedaagd worden. Ja, ja. Um, de, de, zodanig kan iedereen gaan stemmen. Uh, op vijftig op namen laten we eens een paar namen bespreken. Even, ja, de, de, de eerste naam, die ik, of een bijzondere naam die ik tegenkom, de vieze 50... is iemand van uh, GroenLinks. Peer, hoe is dat nou mogelijk? Nou ja, dat, kijk, het is uh, niet langs politieke lijn alleen maar verdeeld. Het is niet zo dat alleen rechtse politieke partijen... Uh, mensen in huis hebben die uh, vieze dingen doen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het uh, is toch wie, wie van de Ploeg, gedeputeerde in, uh, ja. in uh, Groningen. Ja, ja. Waar, nou ja goed, waarom die hij heeft natuurlijk dan? een belangrijke rol gespeeld... in het mogelijk maken van kolencentralen in die regio. Dus we hebben, we hebben natuurlijk niet gekeken naar politieke kleur of afkomst. En we hebben echt gekeken naar het gedrag en de mate van invloed op een aantal belangrijke milieuthema's, zoals klimaat en energie. En daar, ja, daar, dus staat hij ook in die lijst. En dan ja. is het aan de kiezer de komende we, uh, weken om uh, te kijken hoe hoog ze hem plaatsen. Ja, dus er is niet zo, zozeer gekeken naar hoe duurzaam ben je thuis. Want misschien heeft uh, meneer Van der Ploeg thuis al zonnepanelen en. Uh... Ja, nee, uh, dat is haalt hij iedere, iedere week zijn groenten bij de ja, biologische Dat mening. zou kunnen. Dat zou voor heel veel mensen op de lijst kunnen. Dat hebben we ook vaak als, als antwoord gehad. We hebben al deze kandidaten ook uh, voorgelegd dat ze op deze lijst komen. En ze een repliek laten schrijven. Ja, nou, hoe veel ze, hebben er gereageerd? Nou ja, heel vaak ging het inderdaad over... Ja, maar ik rijd toch in een, in een Prius of ik, ik breng elke week mijn glas naar de glasbak. Terwijl we heel duidelijk hebben gemaakt... Ja, we beoordelen inderdaad niet het privégedrag. Uh, dat is fantastisch dat ze dat doen. moeten ze ook vooral blijven doen. Maar ze moeten ook natuurlijk in hun werkzame leven... als ze Beschikken over die miljarden. Daar moeten ze andere keuzes maken. Ja. En dan kan het snel gaan. Ja. Um, Joris, even een andere. Jules Paradijs, hoofdredacteur van de Telegraaf. Waarom hij? Nou ja, omdat um, de Telegraaf er niet vies van is om zo af en toe flink uit te halen naar de milieubeweging. Maar ook flink uit te halen naar uh, bijvoorbeeld uit of klimaatverandering nu wel of niet bestaat. Terwijl daar eigenlijk steeds. er is eigenlijk geen twijfel meer over. Bijvoorbeeld, er is een klimaatwetenschapper die heeft uh, vorige maand. Um, nog eens een keer van zich laten horen, Jim Henson. En die, komt uit, uh, die is van NASA. En die heeft twintig jaar geleden voor het eerst... zeg maar, een verklaring afgelegd voor het congres. En die heeft toen gezegd... Uh, heeft toen gezegd klimaatverandering bestaat. En nu schrijft hij in zijn blog... ik was te optimistisch. Ik heb toen een of dramatisch beeld neergezet hoe ernstig klimaatverandering is. En ik was te optimistisch. Het gaat veel sneller dan we dachten en het is veel ernstiger dan we dachten. Ja. Dus klimaatverandering is, is echt een heel groot probleem. En de Telegraaf die blijft daar de twijfel voeden. He, bijvoorbeeld er staat ook een Tweede Kamerlid op van de VVD, René Leegte... Ja, ja, die blijft ook maar zeggen dat er geen enkel probleem is voor wat klimaat Terwijl, he, kijk naar de grote droogte in Amerika, kijk naar de droogtes in, in Afrika. Er zijn echt hele grote problemen met klimaatverandering. Ja, dus je vertelt dus dat hij op, op wetenschappelijk vlak uit zijn nek kletst. Maar wel als um, Pellemariër ah ja, de uitstraling heeft van ik weet Laat het ik zit. zeggen dat er een hoop licht zit tussen wat hij zegt en wat de wetenschap zegt. En dan moet de wetenschap maar zeggen of die uit zijn nek kletst. Ja. <laughs> op wetenschappelijk gebied. Uh, Pierre, ook opvallend. Hans Alders, bestuurswoordzitter van Energie Nederland. Ja. Maar hij was ook hoofd van de taskforce biodiversiteit. Ja. Wat doet die man dat Energie, Energie Nederland is de belangrijke club eigenlijk van de grote energieproducenten in Nederland. En die, die staan op de rem. Die staan voortdurend op de rem en die zijn voortdurend aan het blokkeren. Echte keuzes om echt sprongen voorwaarts te maken met het verduurzaming van de energievoorziening. En hij heeft daar een hele belangrijke rol in. Hij is lobbyist. En vertolkt die stem eigenlijk van de traditionele fossiele grote partijen op energiegebied. Uh, nou en daarnaast heeft hij natuurlijk af en toe ook uh, in ieder geval de mond vol van duurzaamheid. Nou ja, en nogmaals met deze verkiezing willen we hem wel heel scherp neerzetten en willen we hem dus uitdagen ja. om meer te doen dan alleen met de mond beleiden, maar ook in daden om te zetten ja. dat er iets moet gebeuren. Maar ja, dat is interessant. Ja, dat is het interessante, Bijvoorbeeld aan Energie Nederland, maar bijvoorbeeld ook Bernard Windtjes, de meest invloedrijke Nederlander van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, staat er ook op. Allebei hebben zij. Uh, uh, praten zij over hele mooie vergezichten van het moet duurzaam. En op een gegeven moment hebben we geen olie en gas meer nodig en geen kernenergie. Maar tot die tijd moeten we nog wel investeren in kern- en kolencentrales bijvoorbeeld. Um, en wat wij dus proberen te laten zien is van ja, ze zeggen wel een heleboel goede dingen. En Energie Nederland he, en de bedrijven daar, die zetten ook wel een paar windmolens neer. Maar tegelijkertijd worden er drie kolencentrales gebouwd ja. in Nederland. Ja. En dus we proberen ze echt op deze manier scherp op scherp te zetten en uit te dagen van jongens, je moet niet alleen groen praten, dan moet je vervolgens als je lobbyt het ook groen ja, want dit zijn wel de mensen die het voor ons bepalen, voor een deel. Zij zetten de handtekeningen, zij nemen de beslissingen. Zij, zit, zij schrijven aan tafel als er dadelijk een kabinet wordt geformeerd. Ja. Um, zij lobbyen de minister, hebben hele directe lijntjes naar de politici. Dus het is heel erg belangrijk dat als zij een brief schrijven... en hun handtekening gaat eronder, dat daar dan staat... Ja. wij willen meer ambitie op duurzame energie. Nog even over de politici. Het staan, het staan meerdere politici op de lijst. Opvallend is, de, hun grote baas Mark Rutte staat er uh, niet op. Heeft hij het dan dus goed gedaan... Nee, dat zo werkt niet. Je zou natuurlijk zo'n lijst ook veel groter kunnen maken. We hebben gekozen voor de vieze 50. Uh, we gaan dat volgend jaar misschien wel weer doen. En we nodigen het publiek ook nadrukkelijk uit om met eigen ideeën en suggesties te komen. We hebben, heel, we hebben een goed selectieproces gehad, maar goed, dat zijn er toch maar 50. En misschien horen het wel heel andere mensen op thuis. Uh, er zitten wel een aantal mensen van de VVD ook op de lijst. Dus ik, ik denk dat die partij zich ook terecht aangesproken mag voelen... op het gebrek aan uh, Groen. Ja. Ja. Maar als Mark Rutte vindt dat hij erop moet, dan mag ja. hij een ja. mailtje sturen... en dan uh, ja. kunnen we het natuurlijk volgend jaar opzetten. Ik denk nou, het misschien het wordt het voor sommige mensen een beetje een geuze titel... van uh, ik was nummer 6 op de vieze 50. Ja, wie weet. Nee. <lacht> we, zullen, we zullen zien. Ja. Op, ook opvallend, bijzonder weinig vrouwen. Zijn niet vies vrouwen? Uh, dat is een moeilijke... <lacht> uh, nee, natuurlijk. Maar dat, dat zie je natuurlijk in alles terug. We, we hebben gekeken naar invloed. Uh, politiek, uh, bedrijfsleven, maar ook in media of als opinieleider. Ja, en je zou kunnen zeggen... helaas zitten daar dan nog relatief heel weinig vrouwen bij. Dat, dat, dat is natuurlijk zo. Wat je ziet, bovenkomen drijven, zijn toch nog vooral mannen... van een zekere leeftijd, in een pak vaak. Ja. Dat, ja, als je door die lijst gaat, dan is dat een beetje het beeld. Ja. Joris, even kort. Wanneer zijn jullie uh, tevreden? <laughs> Wat moet het allemaal bereiken? Als die viesel 50 niet meer bestaat, dan ben ik tevreden. Ja, als die, als die lijst uh, leeg loopt. Als die Als... lijst leeg loopt je op een gegeven moment denkt... joh, dan mag geen vieze meer ja, in Nederland. Dan ja, kunnen nou, geen kandidaat meer bedenken, dat zou ja. mooi zijn. Uh, waar moeten we heen? Want er kan vanaf nu gestemd worden. Ja, www.vieze50.nl wwwvieze 50 En 50 met 5-0. Dus vieze 50-5-0.nl uh, Pierre en Joris, enorm bedankt. Uh, nou, we gaan stemmen en we zullen het zien. Tot zo. Vanmiddag om kwart over twaalf opent Govert van Brakel de deuren van de Tribune. Tweede Kamerleden Tom Elias en Pia Dijkstra praten over hun overstap van de journalistiek. Ik u een vraag. Jawel, maar ik mag u een tegenantwoord geven. U zegt helemaal niets. Nee. Naar de politiek. Omdat ik het gevoel had dat ik niet aan de zijlijn wilde blijven staan. Verder kijkt oud-voetballer Johnny Repp terug op zijn carrière. Nou, dat was één vrouwtje die naar me toe kwam. En die zei, uh, ik heb van je genoten jongen. Dat heb ik het liefst. En natuurlijk is er ook weer kassie kijken en ruimte voor al uw klachten op Govert's antwoordapparaat. De perstribune vanmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Weekendje leiden! Hoteletje pakken! Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij.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 Dit was de zet uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Geen bodemloos Brussel, maar betrouwbare banken. Kiespartij voor de dieren. Dit is Radio 1.